1 uur. Het NOS-journaal. Alt Megens. Goedemiddag. Tokio is veilig, zegt Japanse Rode Kruis. Het leger van Gaddafi rukt verder op. Een Duitse onderzeeër uit Eerste Wereldoorlog teruggevonden. Het weer overwegend bewolkt. Vanmiddag op steeds meer plaatsen. De zon op de wadden staat een vrij krachtige tot krachtige noordoostenwind. En de maxima liggen tussen 8 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Morgen en de dagen daarna dan in zoveel bewolking. Vrijdagavond lichte regen. Het Japanse Rode Kruis zegt dat Tokio veilig is. Buitenlanders kunnen volgens de organisatie zonder problemen... naar de Japanse hoofdstad reizen. Dat is opmerkelijk, want veel landen, waaronder Nederland en Frankrijk... roepen hun burgers juist op om Tokio te verlaten. Het Rode Kruis zegt verder dat een grote internationale hulpactie... voor Japan niet nodig is, maar dat het land waarschijnlijk wel... financiële hulp kan gebruiken. De omstandigheden in het getroffen gebied worden steeds slechter. Het sneeuwt in het noordoosten van Japan... Er is te weinig benzine, te weinig voedsel en te weinig drinkwater. Journalist Kjeld Duits is in Yamagata... een plaats ten noordoosten van de zwaar getroffen stad Sendai. Uh, Kjeld, jij zit vlakbij het gebied dat door de tsunami is getroffen. Hoe is het daar? Uh, nou, Zoals je net vertelde, enorm koud geworden plotseling. Uh, vandaag is het weer uh, heftig omgeslagen. Van heel lekker warm tot enorm koud met een sneeuwstorm... En um, het sneeuwt zelfs in Sendai. En uh, dat, dat gebeurde de afgelopen dagen helemaal niet. Ja. En dat maakt het natuurlijk enorm moeilijk voor de mensen in de evacuatiecentra. Zoals je al vertelde, is er een kort aan uh, benzine. En dat betekent dat uh, vrachtwagens niet kunnen rijden. En dat betekent dat de hulpgoederen niet binnenkomen. Waaronder lekkere warme dekens. Ja. Um, in Yamagata zit jij. Is daar de situatie uh, ja, net zo ramzalig als in Sendai? Uh, nee, het uh, ligt uh, buiten het uh, ramgebied. Uh, het ligt aan de andere kant van de bergen van uh, uh, de bergkam die door het midden van Japan loopt. En ik ben hier naartoe gegaan vanwege het risico dat er zou kunnen zijn, en dat er over, overigens op het ogenblik nog niet is, van de kerncentrale. Ja. Je had het net over dekens en zo, die kunnen niet gebracht worden... omdat, omdat vrachtwagens niet kunnen rijden. Wat heeft dat voor gevolgen voor, voor, voor uh, ja, andere uh, oplossingen die, uh, die er moeten komen... zoals bijvoorbeeld drinkwater en voedsel? Dat zal toch ook uh, gebracht moeten worden naar opvangcentra? Ja, dat is dus op het ogenblik een enorm groot probleem. Ik had hier zelf ook een probleem mee. Ik kon mijn werk niet meer doen, want ik had geen benzine meer voor de auto... En met uiteindelijk uh, het lampje aan voor de lege tank, kreeg ik uh, na anderhalve dag zoeken, of na een dag zoeken, uh, een halve tank vol. Um het komt niet binnen. Ik was vandaag bij een evacuatiecentrum waar ze enkel maar rijst en brood konden uitdelen aan de mensen die daar zaten. En verder geen groente en andere lekkere dingen. Mm -hmm. en ook wat een probleem daar was, waren kleine dingen zoals bijvoorbeeld luiers voor baby's en maanverband voor vrouwen... En dat speelt zich overal af in het rampgebied op het ogenblik. Ja, maar, maar geen of slecht voedsel slechte hygiëne... Dat, wat heeft dat voor gevolgen voor de, voor de gezondheid van die mensen? En eh, eh, wat er gebeurt in Yamagata is dat ze nog naar winkels kunnen gaan... waar eh, toch nog wel wat te koop is. Maar in het rampgebied inderdaad, kunnen ze het niet. Dus er zijn mensen die onvoldoende eten krijgen... En eh, ook niet weten wat ze dan kunnen doen. En er zijn inderdaad al oudere mensen die daarvoor naar het ziekenhuis eh, eh, hebben gemoeten. Okay. Dus er zijn wat mensen die daar eh, door ernstig in de problemen zijn gekomen. Oké, okay. ik eh, dank je wel vanuit Yamagata en de buurt van Sendai Kjeld, Duits was dat. Dan gaan we naar Libië. De troepen van Gaddafi heroveren stad voor stad op de opstandelingen. De zoon van Gaddafi heeft gezegd dat de belangrijkste basis van de opstandelingen, Benghazi is dat, in het oosten, binnen 48 uur zal vallen. Mustafa, ook bij onze buitenlandverslaggever, is in Libië. Mustafa, um, ja, klopt dat verhaal van die zoon van, uh, van Gaddafi dat binnen twee dagen de troepen bij, uh, bij Benghazi zijn? Nou ja, ze zijn al in ieder geval in de buurt van Benghazi. Um, als is min of meer redelijk in handen gevallen van de milities van Gaddafi. Of ze nu ook meteen Benghazi zullen innemen, is de vraag binnen 48 uur lijkt mij een beetje wat voorbarig Wat de verwachting is, is dat de troepen van Benghazi vooral Benghazi zullen bombarderen vanuit de lucht. Ze hebben vanochtend het vliegveld gebombardeerd om in ieder geval te voorkomen... Dat er vliegtuigen van daaruit zouden kunnen opstijgen. Het schijnt namelijk dat de milities, althans, sorry, de opstandelingen over vliegtuigen beschikken, gevechtsvliegtuigen. Eh, Gaddafi is bang dat die worden ingezet, eh, daarom is het vliegveld gebombardeerd. Het ja. meest waarschijnlijke scenario is eigenlijk dat als eh, Ashrafya helemaal in handen uh, is uh, van uh, de troepen van Gaddafi, dat er vanuit. Uh, de opmars zal beginnen richting uh, meer het oostelijke deel uh, van Benghazi... namelijk Tobruk, waar ik op dit moment ben... dat dat de eerste waarschijnlijke stad uh, die ingenomen zal worden. En, nou ja, dus en van daaruit weer naar het westen richting, richting uh, Benghazi, namelijk, begrijp ik dan. Het dan? Benghazi zal worden afgesneden ja. van de buitenwereld. Ja, ja. Nee, dan, ik zeg van daaruit, vanuit Tobruk weer uh, richting westwaarts dan uh, richting uh, Benghazi. Exact. Ja. Ja. Exact, ja. En dan zitten ze in de tang daar. Ja, dan zou je feitelijk, dan zitten ze in de tang. Daarmee kan het dan, want ja, Toebroek ligt natuurlijk ook bij de grens met Egypte. Dan kunnen ze eigenlijk geen kant op. Dan zijn ze vanuit alle kanten zijn ze ingesloten. En dan kan bagage worden ingenomen vanuit de lucht. Vanuit, vanuit de grond zal men waarschijnlijk richting bagage op nou ja, die richting op gaan. En dus de, de angst zit er behoorlijk in bij de mensen, ook hier in Toebroek. Ja. Die ik vandaag uh, sprak. Ja, en de... het uh, klinkt natuurlijk buitengewoon. en nog altijd strijdbaar. maar nou ja, het besef uh, dringt wel door. dat ja, die opmars van die troepen van Gaddafi. eigenlijk niet meer te stuiten is. Worden ze pessimistisch, hoor ik dat jou zeggen? Jazeker. Ik uh, bedoel, de euforie e die er was. In een paar weken geleden, of laat ik zeggen twee, drie weken geleden. Uh, je zag heel snel uh, de, de opstandelingen. Uh, de gebied voor gebied. Uh, ...in handen krijgen. En, en, en nu, er was zelfs sprake... dat men zou door... Uh, ...marcheren richting de machtsbasis... ...van gaddafi Tripoli. Uh, eigenlijk is het nu vooral het tegenovergestelde... ...wat er gebeurt. Um, de opstandelingen tellen hun zegeningen ...en zijn eigenlijk bang dat... ...dat nu ja, dat niet aan de wing in de hand is. Mede natuurlijk ook vanwege... Ja, uh, ...dat no-fly... Uh, zeg maar dat, dat, ...dat vliegverbod wat niet... Ingesteld wordt door het Westen. Daar zijn ze hier buitengewoon woedend over. Waar de meningen over verdeeld zijn. Ja, dat is helder. Dankjewel. Mustafa Oekbi in Libië. Schippers die last hebben gehad in januari en februari van de stremming op de Rijn in Duitsland, die kunnen gebruik maken van arbeidstijdverkorting. Ze mogen voor hun personeel een uitkering aanvragen voor alle tijd dat ze stil hebben gelegen. Dat heeft minister Kamp besloten. Vindt dat de stremming niet tot het normale ondernemersrisico kan worden gerekend? Door het ongeluk lag de scheepvaart bij de Lorelei in de Rijn vanaf 13 januari een maand lang stil. In totaal konden daardoor 163 mensen op Nederlandse schepen niet aan het werk. Hun bazen kunnen voor hen met terugwerkende kracht voor 50% WW aanvragen. Dit is het NOS-journaal. Het dooralt Megens. Lang wist de Duitse marine niet wat er was gebeurd met de U-106. De Duitse onderzeeboot die zonk tijdens de Eerste Wereldoorlog... maar is nooit teruggevonden. Tot nu, want hij is terecht. De Nederlandse marine heeft het schip gevonden. 40 mijl ten noorden van Terschelling. Het wrak is al in 2009 gevonden... maar het duurde anderhalf jaar om het schip te identificeren... en om eventuele nabestaanden op de hoogte te brengen. Overste, Spoelstra van de Koninklijke Marine. Goedemiddag, hoe is die U-106 aan het einde gekomen? Vermoedelijk uh, op een uh, mijnenveld uh, gelopen. En uh, ja, erg uh, ongelukkig op een mijnenveld waarvan verondersteld werd dat het. Uh, uh, geruimd zou zijn. of in ieder geval ten dele uh, onschadelijk uh, zou zijn. Want er lagen uh, mijnen ten noorden van Terschelling die, in die tijd dus? Ja, vrij uitgebreid. Uh, echt, uh, dan gaat het om duizenden mijnen. Uh, verspreid over uh, diverse mijnenvelden. En dat uh, was om het neutrale Nederland te beschermen of zo? Nee, dat, dat waren allemaal uh, mijnenvelden, voornamelijk van uh, de Britten uh, in uh, dat gebied. Om te voorkomen dat uh, Duitse uh, onderzeeboten en uh, Duitse hollerschepen zeg maar, uh, uh, de Noordzee vrij konden bereiken. Uh, de Duitsers hadden mijnenvelden, de Britten hadden mijnenvelden. En uh, op die manier trachtte men het uh, zeegebied te controleren. Hmm. Had de onderzeeër destijds uh, ja, een de, de, de, de, de bemanning aan boord, natuurlijk, maar hoe, hoe groot was die bemanning? Uh, die bemanning was uh, 41 personen. Die zijn allemaal omgekomen bij dat ongeluk? Ja, er zijn in ieder geval geen uh, overlevenden opgepikt. En, uh, en ook geen uh, overlevenden aangespoeld op de kust. Hmm. Maar wel, uh, heeft u nu uh, de, de nabestaande familieleden nog kunnen bereiken daarvan? Uh, dat is via de Duitse autoriteiten gebeurd. Die hebben aangegeven dat zij zoveel mogelijk nabestaanden inmiddels hebben ingelicht. En daarop kregen we dus ook permissie om een en ander bekend te stellen. Goed, u staat vast dat het die U106 is. Wat, wat gebeurt ermee? Wordt die naar boven gehaald? Nee, de U-106 blijft daar in ieder geval lichten, liggen. De, de onderzeeboot is niet in een conditie om naar boven te halen. En in principe zal het een oorlogsgraf worden. Dat, daar zijn de bewegingen voorlopig. Overigens, Boelstra van de Koninklijke Marine. Dank u wel en goedemiddag. Uitgever Wegener zit in de rode cijfers. Er werd vorig jaar een verlies geleden van bijna 33 miljoen euro. Wegener is eigenaar van een aantal regionale kranten en een aantal websites. Maar werkt ook samen met de gratis krant De Pers. Onder meer de advertentieverkoop is ondergebracht bij Wegener. Volgens Wegener-topman Lippinghoff... werd vooral door de lagere omzet bij De Pers verlies geleden. De advertentieverkoop die, die bleef wat achter. Twee jaar geleden is de oplage ook wat teruggebracht. Dat is volle aandacht... Uh... Binnenwegender om de pers tot een succes te maken. Alleen de resultaten, dus in uh, 2010, waren uh, wel aanleiding om uh, een reservering te moeten treffen. Ja, het gaat niet alleen slecht met de advertentiemarkt, ook het aantal betaalde abonnementen op de Wegener kranten liep terug. Het Openbaar Ministerie heeft vanochtend excuses moeten aanbieden aan PVV-leider Wilders. Dit omdat het OM had beweerd dat in de film Fitna een bladzijde uit de Koran wordt gescheurd. Een onzorgvuldigheid die door Wilders werd rechtgezet. Maar in Fitna 1 um, is geen scène um, waarin een pagina uit de Koran wordt gescheurd. Dus ik wilde dat maar even melden. Misschien dat het OM dat zou kunnen corrigeren. Het gaat om de scène waar in ieder geval de suggestie wordt gewekt dat er een pagina uit de Koran wordt gescheurd. Dus op dat punt heeft meneer Wilders gelijk en het is feitelijk een telefoonboek als ik het goed heb. Dus uh, excuses daarvoor dat wij dat niet correct hebben weergegeven. Maar meneer Wilders heeft daar een punt. Dit gebeurde aan het eind van de zitting van vanochtend. Een zitting waarin het openbaar ministerie mocht uitleggen waarom het vindt dat het wel degelijk recht heeft op vervolging van wilders. En waarom de Amsterdamse rechtbank wel degelijk de rechtbank is die hierover gaat. In de telassenlegging staat onder meer dat de strafbare feiten die wilders worden verweten in Den Haag en of in Amsterdam zijn gepleegd. Hiermee is de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam gegeven. Afgelopen maandag zei de advocaat van Wilders dat de film Fitna van de telastelegging zou moeten... omdat die film in de Verenigde Staten op het internet is gezet. En daarom zou Wilders daar niet in Nederland voor vervolgd kunnen worden. Maar het OM denkt daar anders over. De film Fitna is in Nederland te zien geweest en is naar woord en inhoud bezien op Nederland gericht. De Nederlandse rechtsorde wordt dus geraakt door de film. De zitting was vanochtend grotendeels een herhaling van wat ook vorig jaar in het Wildersproces deel 1 is gebeurd. En dus had de verdediging ook geen behoefte weer te reageren op het OM. Stelt u prijs op een tweede termijn? Nee, eigenlijk niet. Zonder te willen zeggen dat ik het OM gelijk geef aan wat ze vandaag hebben gezegd. Dus ik persisteer bij wat ik heb gezegd en ik wens u veel wijsheid toe. 30 maart, dat is over twee weken, dan beslist de rechtbank... of de zaak Wilders doorgaat, wordt een verslag van Jeroen de Jager. In zijn woonplaats Monte Carlo is de Russisch-Amerikaanse dirigent... Jacob Krijtsberg overleden. Krijtsberg was vaste dirigent van het Nederlands Filharmonisch Orkest... en het Nederlands Kamerorkest... en eerste gastdirigent van de Wiener Symfoniker. Hij vluchtte op 16-jarige leeftijd uit de Sovjet-Unie naar de Verenigde Staten. Daar werd hij opgeleid door Leonard Bernstein. Sinds 2003 werkte Krijtsberg in Nederland... Afgelopen anderhalf jaar vermagerde hij sterk. Maandag moest hij voor de komende maand vijf concerten van het Nederlands Philharmonisch Orkest afzeggen. Wat hij mankeerde, dat is niet duidelijk. Jacob Kruidsberg is 51 jaar geworden. Sport. Trainer Felix Magad is door zijn club Schalke 04 op straat gezet. Vorige week was juist afgesproken dat hij pas aan het einde van het seizoen zou vertrekken. Maar de clubleiding heeft besloten nu dus al afscheid van hem te nemen. En dat terwijl Schalke de finale van de Duitse beker speelt en ook in de kwartfinale van de Champions League staat. Alleen de resultaten in de competitie zijn tegenvallend. Daarin staat Schalke tiende. De club van Klaas-Jan Huntelaar heeft al een opvolger voor Magath op het oog, Ralf Rangnick. Hij was al eerder trainer van Schalke en begin dit jaar stapte hij op als coach van Hoffenheim. De Zwitserse skier DJ Kusch heeft de wereldbeker afdaling gewonnen. In de wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse Heide eindigde hij als vierde. Genoeg om in de stand de Oostenrijker Michael Walchhofer te passeren. Die werd teleurstellend elfde. Bij de vrouwen deed Lindsay van goede zaken in de strijd om de wereldbeker algemeen. Door een vierde plek passeerde ze haar grote concurrenten, Maria Ries. De hoofdpunten uit dit NOS-journaal. De hulpverlening in het Japanse rampgebied wordt ernstig bemoeilijkt door het slechte weer. Het is daar gaan vriezen. Het Gaddafi-getrouwe leger rukt in Libië steeds verder op richting het opstandelingenbolwerk Benghazi. En de marine heeft ten noorden van Terschelling een Duitse onderzeeër gevonden uit de Eerste Wereldoorlog. Dit is Radio 1 en CRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis is hier. Dat uh, instituut opent binnenkort een kantoor in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa. En dat geeft aan dat het werk van het instituut allesbehalve stoffig en saai is. Deel 3 van het radiodagboek van uitgever, verzamelaar en biograaf Vic van der Rijt. Gisteravond was het boekenbal. En daar is een beperkt aantal kaartjes voor, dus niet iedereen kan erheen. Van der Rijt hoort dan ook heel veel smoeze van zijn auteurs om toch maar een kaartje te bemachtigen. Ja, even een goed diep nadenken. Want bij Maaike zijn ze allemaal verzameld, die smoes. Uh, oh ja, een van de beste is altijd van... ja, je hebt me vorig jaar beloofd dat ik dit jaar mocht. <laughs> dat weet je nooit meer, natuurlijk. En straks naar half twee, stand.nl. Daar gaat het over de gevolgen van de problemen met de kerncentrales... in het Japanse Fukushima voor Europa. Duitsland heeft gelijk een aantal centrales die gegooid. Er komt dus een stresstest voor Europese kerncentrales... De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er geen risico's voor het buitenland zijn... en roept landen op om valse geruchten daarover te ontkrachten. En het RIVM hier in Nederland wordt al gebeld door mensen die ongerust zijn... en die alvast jodiumpillen willen innemen.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 Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis opent een kantoor in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa. Stoffig werk in een stoffige stad, zo lijkt het. Maar dat beeld dat klopt niet, vindt directeur Erik-Jan Zurger. Zijn medewerkers proberen vaak met gevaar voor eigen leven het verhaal van gewone mensen te bewaren, zegt hij. Hij is bij ons te gast. Dag meneer Zurger. Hallo. Eerst even over uw instituut, want wat doet u precies? Nou, wij uh, verzamelen het erfgoed van sociale bewegingen, uh, van een heel breed spectrum van sociale bewegingen. Uh, dus zijn, uh, dat zijn burgerbewegingen vanwege mensenrechten of uh, arbeidsverhoudingen of milieu. En uh, dat bewaren we, dat ontsluiten we en dat stellen we ter beschikking uh, voor historisch onderzoek. En, en dat, dat doen we al 75 jaar. En dat gaat over geschriften en pamfletten en zo van over de hele wereld? Ja, ja, steeds meer. Uh, inderdaad, uh, de collectie, dat is zo'n uh, tussen de 50 en 55 kilometer aan uh, archieven en uh, boeken. En uh, uh, daar zitten zo'n 3.500 archieven in en die komen echt uit de hele wereld. Ja. Ja. Even over dat kantoor in Addis Ababa. Um, dat is trouwens niet het eerste dat u opent, want waar bent u nog meer behalve dan in Amsterdam uh, vertegenwoordigd? We zitten ook in Moskou, in Istanbul, in uh, Ranchi, in India en in Bangkok. En, ja, en we hebben dan nog correspondenten in plaatsen als uh, Teheran, Baku, Cairo uh, en nog wel wat meer. Ja. En dat kantoor in Addis Ababa, waarom is dat zo belangrijk? Dat is belangrijk omdat Afrika zuiden sahara is uh, op archiefgebied enorm onderontwikkeld. Er bestaan eigenlijk geen, uh, geen menselijke hulpbronnen... en ook geen materiële hulpbronnen om archieven goed uh, onder te brengen. Dus het erfgoed van sociale bewegingen daar... en dan moet u denken aan uh, antikoloniale bewegingen... studentenbewegingen, vrouwenbewegingen... Uh, ja, die, die dreigen heel snel te verdwijnen. En dat is voor een deel is dat een, een verhaal van uh, politieke uh, repressie. Het is, het is in heel veel uh, landen ja. in, in, in het zuiden natuurlijk ja. heel moeilijk. Maar u, u hebt er juist voor gekozen om in Addis Ababa dat kantoor ja, te ja. openen. Ja, omdat Addis Ababa een van de ja, waarschijnlijk drie landen uh, in Afrika uh, is die, waar, je, waar je redelijk vrij je werk kunt doen. Uh, daarom zitten daar ook veel internationale organisaties. Dus Addis Ababa is net als bijvoorbeeld Dakar in uh, Senegal, is een plek van, waar je, van waaruit je dit werk kunt doen. Mm. Maar dat werk gaan we dus doen in heel veel andere landen. Ook in uh, Kenia, en Sudan, in Oeganda, in Nigeria. Ja. En, en dat is een beetje wat uw verhaal ook is, hè? Want dat is natuurlijk een stuk gevaarlijker als je daar dan rond gaat neuzen en, en laten we zeggen, volletjes en, en geschriften wilt, uh, wilt genereren. Ja, ja, dus, ja dat is gevaarlijk. Nou ja, het is het meest gevaarlijk natuurlijk voor de mensen die dat ter plekke voor ons doen. Dat zijn uh, vaak activisten, mensen die zelf opkomen voor rechten. Uh, of het zijn verzamelaars, ter, uh, lokale verzamelaars die dit soort materiaal al, al heel lang verzamelen. En uh, dat zijn de mensen die ons dus vaak komen vragen of wij het kunnen onderbrengen. Uh, zowel voor de materiële veiligheid, om te zorgen dat het gewoon niet door beestjes wordt opgegeten en, uh, of, of door het vocht en de hitte verdwijnt. Uh, als ook om het uh, ja, te onttrekken aan politieke onderdrukking. Hmm. En wat voor gevaar lopen die mensen dan? Oh, dat kan van alles zijn natuurlijk. Ik bedoel, je kunt je voorstellen als je in tegenaan iemand hebt rondlopen... die daar het materiaal van de oppositiebeweging uh, uh, probeert te verzamelen en veilig te stellen... Ja, dat zo iemand uh, zichzelf blootstelt aan, uh, aan ontzettend veel uh, ja, vervolging potentieel ja. geweld. Ja. Maar dat zijn dus ook bijvoorbeeld Nederlanders die in die landen actief zijn om die pamfletten te verzamelen? Ja, die zijn er dus ook. Je hebt twee trapsraket, of drie traps eigenlijk, we hebben een centrum in Amsterdam. Dan hebben we vertegenwoordigers in die regio's, dat zijn Nederlanders. En dan heb je nog de lokale correspondenten. En dat zijn Iraniërs mm -hmm. en Congolese en, en, en, en Bermezen. Maar even over de rol van die Nederlanders, die lopen daar dus met een Nederlands paspoort rond en die verzamelen dit soort informatie. Nu zegt ook dat is, dat is dus gevaarlijk werk. Nou ja, dat is in ieder geval heel gevoelig werk. Hè, waar, je, waar je niet mee te koop gaat lopen. Uh, je gaat dat niet uh, aan de grote klok hangen uh, daar lokaal. Want uh, ja, er, zijn, er zijn allerlei redenen waarom mensen uh, dat uitermate verdacht zouden kunnen vinden. Uh, politieke machthebbers, neem Burma die zijn natuurlijk uh, uh, helemaal niet blij... dat wij het materiaal over de mensenrechten schendingen in Burma... dat we dat veiligstellen en hier bewaren. Maar je hebt ook heel veel mensen van allerlei signatuur... die zeggen van ja, hè, zo gaat ons eigen erfgoed het land uit. Dit is een soort neocolonialisme. Dus ook daar heb je rekening mee te houden. Mm. Ja, maar dat is natuurlijk ook een, een belangrijke vraag. Hè, waarom een Nederlands archief dit eigenlijk doet... Ja, dat is ook zo. Het uh, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis uh, is in Amsterdam gevestigd... omdat dat in de jaren dertig een betrekkelijk veilige en rustige plek was... toen in, in heel Europa door de opkomst van Hitler, Stalin en Franco... allerlei archieven in gevaar kwamen. Um, maar het, het, er is geen, geen intrinsieke reden waarom dit in Nederland zou moeten zijn. Het, het is eigenlijk het is dus geen... Uh, want dat, dat zou je kunnen denken dat het een Nederlands archief is... Nee, dat is het niet. We hebben ook heel veel Nederlandse archieven. Zo'n 60% van wat we in huis hebben is Nederland. Maar eh, die internationale taak die, eh, die is niet aan Nederland als standplaats gebonden. Dat had ook net zo goed in Engeland of, ja. of in Frankrijk kunnen plaatsvinden... of in Denemarken, voor mijn part. Wordt het, wordt het in, in bepaalde buitenlanden wel gezien als een Nederlands archief? Nee. Eh, het wordt eh, internationaal eh, gewoon gezien als de plek... Eh, het instituut dat dit soort dingen doet... En omdat we dat al heel lang doen... Uh, ja, heeft dat een reputatie opgeleverd... waardoor mensen het instituut vertrouwen. Uh, het gaat heel vaak dus om bewegingen... die niet willen dat hun materiaal in handen van de staat komt. Welke staat dan ook. Omdat die dat dan was donkere maanden waarschijnlijk zo... van dit heeft nooit bestaan. Ja, of ze zijn, ze zijn door een lange eigen geschiedenis... zijn ze met heel veel wantrouwen tegen de staat. Hè. Dus Als je, als je opgroeit in een heel erg uh, dictatoriaal land... dan krijg je dat natuurlijk. En dan... Ja, dan wantrouw je het fenomeen staat, zelfs als dat een democratische staat is. Ja. Dus dan wil je dat je spullen worden opgeslagen in een particulier instituut, een burgerinstituut, zeg maar. Ja. Maar het is dus nooit zo dat, dat, dat, laten we zeggen, Nederland lasten van kan krijgen. dat toevallig dat archief in, in Amsterdam zit gevestigd? Nee, niet, nee, dat, dat niet, uh, niet meer dan dat uh, Nederland problemen kan krijgen met landen die, die vinden dat Amnesty International hier niet mag zijn of zo. He, dus uh, die, die vestigingsplaats... Uh, uh, het kan altijd gebeuren dat regimes uh, ja, druk gaan uitoefenen... Uh, omdat ze niet willen dat dit, dit soort materiaal bewaard of beschikbaar gesteld wordt... Maar uh, in het verleden heeft Nederland daar nooit aan toegegeven. Nee. Uh, we hadden het daar straks even over. Ik noem maar even die, die informanten. Hè? Dus, dus dat zijn Nederlanders, maar ook mensen daar ter plaatse die, die spullen verzamelen. Uh, is, is dat inderdaad wel eens uh, misgegaan? Ik bedoel, in, in de zin dat mensen daar echt voor vastgezet zijn of, of wat dan ook? Ja, dat is zeker wel eens misgegaan. Uh, maar uh, ja, dan weet je nooit precies waar de mensen voor vastgezet worden. Het zijn dan meestal activisten die toch al uh, op de brest staan voor... Nou, de vakbeweging ja. of, of mensenrechten. En die worden dan op een gegeven moment gepakt... en dan weet je nooit zeker uh, welke rol dit speelt. Maar uh, wij laten de beslissing over wat wel en wat niet kan... laten we altijd aan die lokale mensen over. Die kunnen dat het beste beoordelen. Ja. Um, u hebt net een soort van overzicht gegeven van wat er allemaal in dat archief zit. Ook de, de enorme hoeveelheden, de kilometers ja. lang. Wa waar bent u het meest trots op? Wat, wat is nou iets waarvan u zegt, nou dat is echt mooi dat wij dat hebben gewoon. Nou wat, on wat onze naam gevestigd heeft is dat wij die, uh, de, de archieven van de Duitse socialisten van voor de oorlog hebben. En daardoor dus ook het, uh, de manuscripten van Marx en Engels. En uh, dat we een enorme collectie hebben over uh, anarchisme en uh, ja, dat zijn de oude collecties, zeg maar... die, die onze instituut hebben gevestigd. Uh, waar ik nu wel trots op ben... is dat organisaties als Amnesty International en Greenpeace... Uh, piece, ons als, uh, als depot hebben gekozen. Als uh, depot voor hun wereldwijde dus, activiteiten. Dus dat materiaal krijgt u ook allemaal binnen? Ja, dat krijgen we allemaal binnen. Ja, ja. Interessant verhaal. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis zit dus in Amsterdam. En u hoorde de directeur Erik-Jan Zurger. Dank voor het gesprek. Graag het Radio Dagboek. Deze week met... Vic van der Rijt, uitgever, negen van dit uh, Ook nog eens auteur van de Elschot Biografie. En dan is het Boekenweek deze week. Ja, gisteren was het zover, hè? het begin van de Boekenweek. En die Boekenweek die gaat officieel van start met... Het Boekenbol. <laughs> ja, dat een verbse schaduw alweer uh, weken vooruit. Iedereen probeert via ons aan kaarten te komen. Want de uitgeverij die vraagt kaarten aan voor zijn auteurs. Haar auteurs moet je zeggen. Uitgeverij is vrolijk. En uh, nou, dat is dan altijd een enorm gedoe. Weken wat ervoor al begint de lobby. Mensen die al in jaren niet gezien of gesproken hebben... die proberen aan een kaart te komen. En, uh, nou, vandaag is dan de slachting gevallen. En de, mensen, de auteurs die een kaart hebben gekregen... die komen dan op de uitgeverij. En dan bieden wij een buffet aan, zodat we dan allemaal goed gevoedigd naar het bal gaan. Tja, je moet niet van tevoren al gaan indrinken... want dan uh, hou je het niet vol. Het boekenbal is de ervaring. Welkom al. Uh, nou, wat gaan we doen? Weet een biertje? We... Weet? Wat? Eén biertje? Ja, yes? een duvel, maar je zullen ze we wel niet hebben. Ja, vanuitgeven uh, wil men altijd van voor alles, vooral aandacht. En uh, ja, je krijgt ook altijd heel veel aanbiedingen van manuscripten en ik ben nu toch maar iets bezig en kunnen we binnenkort afspreken. Dus het is feit is het gewoon een, een, een werkavond voor mij. Dat is, zo, zo ervaar ik het wel, ja. Weer geen duvel? Nou, vorige keer. Even je voorgangs heb ik zo lang geteisterd. Dat is It's lonely at the top. En, uh, ik ben niet zo'n bobol. Nee, je zult mij ook niet in, uh, in zo'n vol ornaat... een soort doodgraver op de bal zien rondlopen. In zo'n smoking of wat dan ook. Maar er zijn mensen die daar weer heel erg van genieten. Van bestuurdersbaantjes en dergelijke meer. Dat heeft me nooit zwaar getrokken. Ik blijf liever uh, dicht bij de auteurs. En bij uh, de gewone boekenmensen. Ik ben nu uitgever, ik ben geen directeur. ben ik ook nooit willen worden. Maar uh, ja, soms moet je uh, genadeloze beslissingen nemen. En dan uh, sta je alleen. Nu op weg naar het bal. Uh, G, is, is je eerste bal pas? Dit is mijn eerste bal. Oh, jongen toch. Ja, Vandaar heb, dat je zo geduldig bent. Ze we wel. nog nooit toegespeeld. Maar zo'n vijf voor acht is voor jou gewoon een heilig moment. Dan moet je in beweging komen. Dan moet je, ja, ja. Je, moet je bent veel te laat, Maar de blouse is mooi. We moesten wachten op zijn blouse. Ja, kijk, ik heb speciaal voor de radio een nieuwe blouse aangetrokken. Want ja, die mensen luisteren als denken ook. Nu <lacht> loopt nu al de hele dag in dezelfde blouse rond. Ja, precies. Wel. Maar zo kan dat niet, hoor. Dus <lacht> die blokstopt op zijn andere blouse <lacht> daarom. Ja, is Oké, okay. zijn we er Ja. We lopen nu naar de Stadschouwburg. En, uh, ja, dat is een wandeling van een tien minuten, een kwartiertje. Als je er bent, dan hoor je het roepen. Ja, het wordt vervelend en er is er niks aan. En... Nou, ik snap niet wat de mensen van zo'n boekenbal vinden. Dat is vaak een discussie, uh, op boekenbal. <laughs> maar het gaat erom dat je binnen bent. <laughs> en dus het moment van entree, dat is daarom het belangrijkste. Tjo, uh, het zijn wel <laughs> Geniaal boek heeft hij gemaakt. Hij heeft de biografie geschreven Willem Elschot van Alphons de Ridder. Vic van der Rijt, interviewen. Ja, we zijn nu op het Ajax-terras. Dat is een van de prettige punten van het boekenbal. Dan sta je in de frisse lucht. En dat wordt meteen ongedaan gemaakt door die enorme rokers die in je nek staan te hebben. Maar dit is eigenlijk het beste stukje van het boekenbal. Er stond een ongelooflijk veel paparazzi, maar ik kwam veilig doorlopen. Pas binnen werd ik gegrepen door twee literaire journalisten. En daarna werd ik door mijn eigen dochter onderschept. Die kende me ook blijkbaar. En dat was voor opium-tv. En dan moest ik vertellen waarom ik de kleding aan had die ik aan had. Nou ja, op dat niveau voeren wij hier discussies. Het lijkt misschien minder dan de luisteraars verwachten, maar... Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. En ook weemoedigheid die niemand kan verklaren. En die des avonds komt, wanneer men slapen gaat. Ik ken een mooie regel. Die weemoedigheid die komt hier pas om nu drie, vannacht. Ja, dan denk je, god wat een overschatfeestje was het weer. Maar je bent wel tot drie uur gebleven. Ja, toepasselijk dus nog wat Elschot in het radiodagboek van Vic van der Rijt. Het dagboek werd gemaakt door Anne van der Veen. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. U mag zometeen reageren op de volgende stelling. De huidige ongerustheid in Europa over kernenergie is overdreven. Want we gaan beginnen zo direct aan stand.nl. Maar eerst is hier nog Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. Tokio is volgens het Japanse Rode Kruis veilig. Buitenlanders zouden zonder problemen naar de Japanse hoofdstad kunnen reizen. Veel landen roepen hun burgers juist op om weg te gaan uit Japan. Ondertussen wordt nog steeds geprobeerd de oververhitte reactoren... van de kerncentrale in Fukushima te koelen met zeewater. In Libië wordt zwaar gevochten in de westelijke stad Misrata. Er zijn bombardementen en de opstandelingen houden rekening met een grondaanval door Gaddafi's troepen. Ook Arshtabia zou worden gebombardeerd. Het verzet in Libië zegt dat er een bloedpad dreigt als er niet snel een vliegverbod boven Libië komt. Schippers die eerder dit jaar weken lagen door de stremming in de Rijn in Duitsland... kunnen daarvoor deeltijd WW krijgen. Volgens minister Kamp viel de stremming niet onder het normale ondernemersrisico. In totaal konden ruim 160 werknemers op Nederlandse schepen niet aan de slag. En bij betogingen in Bahrein zijn zeker vijf demonstranten om het leven gekomen... toen de politie het centrale plein in de hoofdstad Manama schoonveegde. troepen kwamen vanochtend het Sparelplein op... en gebruikten traangas om de betogers te verdrijven. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Jurgen van der Berg. Ja, de problemen met de kerncentrale in Japan die hebben de discussie over de gevaren van kernenergie flink aangewakkerd. De Duitse bondskanselier Merkel was er als de kippen bij om zeven kerncentrales daar stil te leggen. Die kernkapverken die voor het de einde des jaren 1980 in betrieb gegaan zijn, daarbij stilgelegd werden. Uh, zij heeft gezegd zeven kerncentrales te sluiten die voor 1980 in gebruik zijn genomen. Wat vindt u van die ingreep? Nou, ik vind die. ...enorm voortijdig en een beetje gestoeld uh, op, laten we zeggen, de emotie. Want uh, Duitsland heeft geen aardschokken zoals Japan... ...bouwt geen kerncentrales op, op, op gebieden die gevaarlijk zijn. Ja, dat zegt VVD-Europarlementariër Hans van Balen. Maar niet alleen Duitsland is bezorgd. De Europese Unie heeft gisteren besloten om een veiligheidstest... ...een zogeheten stresstest uit te voeren op alle 143 kerncentrales in de EU-lidstaten. Is de onrust begrijpelijk of wisten we altijd al dat het gebruik van kernenergie bepaalde risico's heeft? En laten we ons te veel meevoeren door de emoties. Ik praat erover met Lambert van Nistelrooy, die is Europarlementariër voor het CDA. Dag meneer van Nistelrooy, goedemiddag. Een hele goede middag. We beginnen altijd met drie keuzes in stand.nl en daar mag je alleen maar ja of nee op zeggen. Hier is de eerste. Ik meid Japan voorlopig maar even. Ja. De kerncentrale in Borselen is 100% veilig. Ja, zover we weten. Deze hype waait wel weer over. Uh, nee, omdat er toch iets van blijft hangen. Kijk aan. Uh, nou, u mag dat zometeen nog wat uh, verder motiveren. Uh, u als luisteraar kan natuurlijk ook reageren zoals elke dag op uh, onze stelling. En die luidt, de huidige ongerustheid in Europa over kernenergie is overdreven. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. Dat kost dan wel 50 cent. Misschien is gratis bellen dan een betere optie 0800-1101. Dan kunt u ook uw eens of oneens motiveren. Dus 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar hetstand.nl. En meneer minister Nistelrooy, ik leg hem ook aan u voor. Onze stelling de huidige ongerustheid in Europa over kerncentrales is overdreven. Eens of oneens? Ik ben het daarmee oneens. En waarom? Nou, omdat elke burger gewoon moet weten... of vanop aan moet kunnen dat ja, in dit geval de kerncentrales in alle landen... dat die ook veilig zijn onder alle omstandigheden. En ja, je kunt daarbij bedenken dat er een vliegtuig neerstort... of dat er een terroristische aanval is... Nou, dit soort situaties worden normaal weer getest. Maar ik zou ook eh, ondergetekende als burger, maar ook als Europarlementariër willen weten, is dat nou in alle landen goed geregeld? Ja, uw collega van Balen van de VVD zegt het is gewoon overdreven. Want zo'n aardbeving als daar in Japan en ook een tsunami, dat, dat krijgen we in Nederland niet mee te, of in Europa niet mee te maken. Nou, dat weet je maar nooit. Eh, ook in Bulgarije staan eh, kerncentrales. Eh, ook, ook aan de grens, in de Oekraïne, noem maar op. dus... Eh, alle reden om wat gisteren gebeurd is te zeggen, van laten we nu opnieuw de meetlat naast onze eh, centrales leggen. Normaal wordt alles eh, door het internationaal atoomagentschap gedaan. Nu komt men bij ons terug, ook bij het Europees parlement en bij de nationale parlementen, om te zeggen, waar letten we op? Zijn de criteria die we normaal stellen scherp genoeg? Nou, en als de conclusie is dat er niks aan de hand is, dan is de onrust toch niet onterecht geweest. Nee. Maar goed, de situatie is dan niet heel anders dan voor afgelopen vrijdag. Toen was er toch ook al een zeker risico met kernenergie? Nou, ik denk dat er risico altijd is, nooit uit te sluiten. Je hebt eh, een criterium in Nederland bijvoorbeeld in het debat... dat één keer per één miljoen jaar er is iets zou gebeuren... wat we nou, niet zouden kunnen uitsluiten. Je kunt het nooit helemaal 100% zeker zeggen. Maar bij het, eh, binnen de criteria... Uh, zoals het altijd bediscussieerd is in de politiek, uh, zijn wij uh, wel degelijk, uh, denk ik, veilig. Uh, nou, Laten we vooral zien met de ervaringen die nu aan de hand zijn. Wat gebeurt er bij alle kerncentrales? Is er voldoende bluswater? Is er voldoende voorzien in al die technische dingen die het... Veilig moeten nou, maken. Maar nog een keer, want Van Balen noemt dat dus overdreven. Hè? Want die zegt ook: van ja, als je, als je gaat voor kernenergie, dan weet je dat daar een zeker risico aan zit. En dat is niet anders uh, nu, uh, laten we zeggen, dan, dan dat voor uh, afgelopen vrijdag was. Dus na de, na de grote ramp daar in Japan. Nee, maar ook in Duitsland zag je dat uh, de politiek, in dit geval Merkel, u citeerde het al de conclusie heeft getrokken om een aantal wat oudere centrales stil te leggen. Maar ook daar is ook wel, ook wel kritiek op, natuurlijk, op die actie van mevrouw Merkel. Want mensen zeggen, ja, dat, dat zaait onnodig paniek. Ja, zij wil er goed naar kijken. Ze willen een wat breed politiek debat in Duitsland erover voeren. Moet Duitsland ook inderdaad zelf weten. En vervolgens kan het zo zijn... Want ze spreekt eigenlijk van een moratorium, een tijdelijk stilleggen, dat, uh, dat er toch mee doorgegaan wordt. Dat is nog niet 100% zeker daar. Nee, het gaat hier trouwens in het Duitse geval om centrales van voor 1980, hè, die voor 1980 zijn gebouwd. Maar dat, en... geldt, ook, dat geldt ook voor, uh, voor Borselen, die ja. is van 1973. Ja. Maar bij die keuze zei u net, uh, volmondig ja, toen ik zei van de kerncentrale in Borselen is 100% verder. Dus die kan wat u betreft gewoon open blijven? Die kan gewoon open blijven, dat is ook het standpunt van de Nederlandse regering. En... Zeer regelmatig wordt aan de hand van die criteria, uh, die veiligheidseisen van het Internationaal Atoomagentschap gekeken. Of het feitelijk in Nederland zo is, dat is nog vrij recent ook in Bosle gebeurd. Maar mocht het nou zijn dat we ook in het debat wat nu ontstaat over kernenergie en misschien een nieuwe centrale. Ja. Dat, uh, dat er aanleiding is om het nog beter te doen, nou, dan moet dat. Ja. Vindt u op voorhand niet dat die plannen voor die nieuwe centrale, want uh, uw partij, het CDA, zit in de regering natuurlijk, en die, uh, de minister van Economische Zaken, Verhagen, die uh, komt binnenkort geloof ik met, met uh, de plannen voor een Borselen 2. Uh, u vindt dat dat gewoon door moet gaan of moet dat dan ook maar even uh, in de koelkast? Ja, Onder de condities van die veiligheidseisen, die optimale veiligheidseisen, zou dat door kunnen gaan. Uh, hij heeft ook een brief geschreven aan de Tweede Kamer... waarin zeg maar, die voorwaarden voor een dergelijke vergunning zijn aangegeven. Dat debat moet worden gevoerd. En tot nu toe is er inderdaad steun in Nederland om dat door te zetten. Er is geen aarzeling te merken. Nee, maar, maar bij u dus ook niet? U vindt dit eerst vo voldoende? Dat hij heeft toegezegd, nou, we wachten wel af wat er in Japan gebeurt... En, en natuurlijk gaan we de dus nee, zaak nee, goed... Nee, nee, nee, nee, nee. We wachten niet af wat er in Japan gebeurt. We wachten in dit geval. Hij heeft ook ja gezegd. In het besluit om een stresstest, ja. een, een test te houden voor alle uh, bestaande kerncentrales in, uh, in, in Europa, dat zijn er zo'n 150. Nou, de uitkomst daarvan, daar sta ik open voor. Ik ben ja. parlementariër en ik wil ook zien hoe dat het ja. in de aangrenzende landen, doet. We hebben het in België geregeld, we is het in Frankrijk. Het kan hier helemaal naartoe waaien. Ja. Ik bedoel ook meer zozeer, niet zozeer dat hij af wil wachten hoe het in Japan gaat... En, en dan pas met zijn plannen komt, maar meer zo van dat dat natuurlijk ook meegenomen wordt... wat daar uh, aan, aan, aan bod komt. Zeker, voluit. Ja. Uh, maar u zegt dat kan dus in principe gewoon doorgaan. Het is niet zo van wacht nou eerst maar eens even af tot, tot dat allemaal is, uh, nee. tot rust is nee. gekomen... en dan gaan we wel eens met onze eigen plannen verder. Nee, de, de, het Duitse moratorium, dat zie ik in Nederland land nog niet gebeuren, nee. nee. nee. Eh, Toch zegt u van, er is wel, uh, wel degelijk, uh, hè, op die stelling uh, de huidige ongerustheid in Europa over kernenergie is overdreven. Uh, u zegt van, daar ben ik het niet mee eens. Ja, ik vind ook dat burgers, en daar ga ik dan toch vooruit, de luisteraars... dat die ten alle tijde van hun mensen die ze gekozen hebben... hun politici een zekere kwetsbaarheid mogen eh, verwachten. Ik, ik, als er criteria zijn, waar we Tans thans niet aan zouden voldoen... wat beter kan, daar ga ik vaak toch wel in de techniek vanuit... Nou, dan moeten we dat doen. Dus we stellen ja. ons open op. en De eurocommissaris zei gisteren op mijn vraag in het parlement... ik kom met een week of vier kom ik met de criteria naar u toe... we zullen dan deskundigen erover horen en vervolgens moet dat... Eh, ja. Zullen we de uitslag afwachten? Maar u zegt die ongerustheid is dus niet overdreven. Tegelijkertijd wil de Nederlandse regering een, een nieuwe kerncentrale erbij zetten. Dat, dat is toch een beetje met elkaar nou, in tegen Ik mag het ook, ik mag het ook zo, zo zeggen dat ik die betrokkenheid van burgers zeer toejuich. Ik herinner me nog dat we een tijd lang een breed politiek-maatschappelijk debat hebben gevoerd over de wenselijkheid van kernenergie in, hè, in, de, in de jaren tachtig. Uh, nou, laten we dat opnieuw doen, maar uh, wel aan de hand van uh, feitelijke gegevens. Mm. En uh, dan is de meerderheid in Nederland politiek nog duidelijk voor. Ja. Uh, er is ook wel kritiek op, hè? Op, op, laten we zeggen, een beetje die, die stoere houding van de politiek nu. Van, uh, dat daar aandacht voor moet zijn. Uh, maar zeggen mensen, ja, het is eigenlijk gewoon om aan te geven dat er eigenlijk niks aan de hand is met kerncentrales in Europa. En dan kunnen we gewoon doorgaan. Nou, dat hoeft er niet in te zitten. Uh, je, ik vind uh, uh, allereerst. Veiligheid voorop. Twee, beter doen waar het beter kan. En drie, dan, ja, en dat is een andere discussie, kun je praten over wat moet de positie zijn van kernenergie... ten aanzien van andere energievormen, duurzame energievormen, hernieuwbare energie. En wij zien kernenergie voor de komende tientallen jaren toch als een overgangsbron eh, voor energie... En daarna je kan misschien kernenergie weg. Dat weet je maar nooit. Ja. U noemde net al even wat dingen... die in die stresstesten aan de orde zouden moeten komen. Wat, wat, wat zijn de belangrijkste criteria voor u? Ja, De criteria zijn datgene wat al lang is vastgelegd... bij het Internationaal Atoomagentschap... plus, en dat is nu aan de, aan de orde... extreme omstandigheden. He, een aanval vanuit een ter, terroristische bedoeling. Nou, hoe, hoe, hoe, hoe ben je dan in staat om dat helemaal te handelen? En je ziet nu in Japan dat dat eh, nou, eigenlijk niet mogelijk is daar. En dat moeten wij met elkaar weten, dat dat hier niet voorkomt. Ja, ja. Um, en, en, en wordt er dan met die stresstesten gekeken naar alleen de centrales? Want ik bedoel, er rijden er ook allerlei vrachtwagentjes die van zo'n centrale wegrijden... En, en bijvoorbeeld het kernafval ergens uh, naartoe brengen. Hoe, neemt u dat ook mee? Nu zitten de opwekkingscentrales erin, voor zover als ik uh, daarover geïnformeerd ben. De, de, de afvalverwerking als zodanig is een... Aparte poot. We kijken nu naar de opwekking van energie. De kerncentrales als zodanig. Maar zou dat anderen ook niet gewoon moeten? Want dat is natuurlijk net zo goed gevaarlijk als er, als er vrachtwagens over de weg rijden met spullen daarin. Ik zal zeker daarom vragen als het gaat om de, de echte uitwerking die over de weken vier in Brussel hier besproken wordt. Ja. En die stresstest die gaat op basis van vrijwilligheid. Is dat niet te vrijblijvend dan? Nou, ik geloof het niet. Gisteren zijn de ministers of de vertegenwoordigers hier geweest... Die vrijwilligheid zit erin dat elk land uh, eigenlijk in verantwoordelijkheid daar zelf over gaat. Maar geen enkel land wat nu met kerncentrales uh, werkt... kan het naar zijn burgers uh, waarmaken om niet mee te doen. Dus ik zie ze iedereen meedoen aan die uh, nou ja, check-up... Ja. En zou ieder land dat dan zelf allemaal een beetje moeten doen? Of want... nee, hoor, nee hoor, er komen onafhankelijke deskundigen die in de speciale actie zeg maar, al die centrales opnieuw bekijken. Dus vanuit, dat is niet in het land, land zelf. Nee, van, nee. vanuit Europa aangestuurd, want ik bedoel, u noemde al even bijvoorbeeld die Belgische centrale in doel. Nou ja, ik denk dat mensen daar. Uh, in, in, in, in ons gedeelte van Nederland, daar meer last van hebben dan, uh, uh, dan, uh, dan misschien van de worstelencentrale. Nee, maar dat is dan ook net de reden waarom iedereen mee moet doen, want uh, die centrales liggen vaak ook aan, in grensgebieden. En als een land niet meedoet, heeft de ander daar toch weer onzekerheid over. Dus samen uit, samen thuis. Ik vind dat Europa op dit soort van zaken... met zo'n dichte bevolking als we hier kennen... Ja, duidelijkheid uh, ja. moet, moet scheppen. En dat gebeurt nu ook. Nog, nog even toch over die vrijblijvendheid. Want Uw eigen minister Verhagen die vond het uh, kennelijk niet nodig... om uh, bij uh, de eurocommissaris Uttinger van Ener Energie langs te gaan... voor die bijeenkomst over nucleaire veiligheid. Hij heeft de uitnodiging daarvoor naar zich neergelegd. Wat vindt u daarvan? Nou, de werkelijkheid is dat als de minister niet gaat, dan gaat de hoogste ambtenaar en die vertegenwoordigt hem in volle verantwoordelijkheid. En ik kan niet precies in de agenda kijken van, uh, van, de, van de heer Verhagen. Kijk, het is ook uh, een, een spoedvergadering geweest die niet eerder uh, was ingelast. En, uh, we nou, waren wel vertegenwoordigd. De... Zeker, en ja. we hebben ja gezegd. Ja, oké. Okay. En, en dan nog even toch naar die paniek. En dat, dat komt natuurlijk ook door, nou ja, wat ik zei al, de beslissingen ook zoals ze in Duitsland worden genomen, het RIVM beschijnt telefoontjes te krijgen over mensen die toch vragen of ze geen jodiumpillen moeten nemen. Uh, de Wereldgezondheidsorganisatie doet een oproep aan uh, landen om nee, vooral de ja. valse geruchten te ontkrachten, want uh, ja, in het buitenland, buitenland vanuit Japan gezien, dan is niks aan de hand, zeggen ze daar. Uh, wat uh, vindt u daarvan? Daar, ik ben het daar met Van Balen eens. In dit geval, ten aanzien van veiligheid en de volksgezondheid, is er in Nederland niks aan de hand. Uh, de, de metingen die zijn gedaan, die wijzen niet op dat er gevaar bestaat. En nou ja, dat is dan inderdaad toch een verkeerde reactie. We kunnen beter meeleven met de mensen in Japan... Ja. Hè, en maken dat we het in de toekomst beter doen dan nu ja. paniek te zaaien als het niet nodig is. Ik wil u voorlopig nog even één ding voorleggen. Dat is een reactie op ons forum, want die stelling staat de hele ochtend al uh, daar. En daar reageren mensen op. Hier zegt iemand, ik ben het eens met uh, de stelling. Uh, de EU wil dus alle kerncentrales binnen Europa een veiligheidscheck uh, laten ondergaan. Alsof dat nog niet gebeurt, zegt deze meneer. Laat de politiek zich alsjeblieft niet bemoeien met onderwerpen waar ze geen verstand van hebben. Ik mag toch hopen inderdaad ook dat er wel uh, vaker getest wordt. Ja, dat is zeker zo. Dat gebeurt aan de hand van de onderzoeken die door het Internationaal Atoomagentschap gebeuren. Men komt dan langs. Dat gebeurt weer door een groep van deskundigen. Een, een operationeel team, heet dat officieel. Maar ik denk dat er omstandigheden kunnen zijn waarin je in het verleden wellicht te weinig rekening mee heeft gehouden. En je kunt het maar beter voorkomen dan genezen. En zo moet je deze actie ook zien die Goed. nu plaatsvindt. Uh, blijft u meeluisteren, meneer Van Nistelrooy, dan gaan we naar onze luisteraars. En dan kom ik straks bij u terug om uw oordeel te vragen over de reacties van de mensen. Um, als gezegd, die stelling staat al een tijdje op onze site. De huidige ongerustheid in Europa over kernenergie is overdreven. Eens 53 procent, oneens 47. En er is door ruim 1500 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goeiedag. Ben ik een ander nou, Ja, zeg het maar. Ja, oké, okay, ja. Ik uh, ben het niet mee, ze moeten meer overdrijven. En die meneer die nu praat, die, uh, die is ook weer deze geruststellend. Dat zijn Hij hebt het over Van Balen. Van Balen zegt ook dat er in Duitsland geen rekening wordt gehouden met een, uh, met een aardbeving. Maar juist wel, dan kon je zaterdag of zondag nog horen op de Duitse tv. dat was wel regelijk, is dat mee berekend. Eén keer in de duizend jaar of tienduizend jaar kan er ja. een aardbeving zijn. Enzovoort. En degene die nou uh, alles zeggen, dat zijn experts. Ik heb alleen op Duitse... Uh, TV heb ik gehoord, één expert die gezegd heeft: Ja, dat is vreselijk wat daar gaat gebeuren. Dat zei die in Zaterdag. En de rest zijn allemaal uh, geruststellende uh, mm. woorden. Ja. Dus degene die. Wij, dat zijn waarheidsvertogen, noemen ze dat. Weet je wel, die experts die zeggen, maar die komen allemaal uit de industrie. Ja. Ja, u, dus, en, dus en, dat. en u zegt: Die moet je niet allemaal vertrouwen. En die vertrouwen, die zijn niet te kwade trouwen, maar dat is het systeem in zichzelf wat ja, zo werkt. Waardoor het, als er iets gebeurt, dan is er alle voorwaarden voldaan dat het gebeurt. In het Japan ook. Je kan niet zeggen dat het daar extreem is. Ja. En, en, en die regering die kan nog geen eens, dat is dan toch wel weer het kapitalisme. Niet dat ik communist ben, maar die regering kan nog geen eens tegen die industrie zeggen daarvan... Ja. Hey, geef mij in de waarheid. Kom eens op met die gegevens. Nee, inderdaad. Ja. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zeg maar, Martin. Ik ben het eens met de stelling. En waarom? Uh, nou, ik, ik vond het wel grappig dat toen, uh, toen de boortorens voor, uh, voor de kust van Mexico in de zicht vlogen en daar een enorme ramp zich voltrok. Dat toen niet iedereen zei: We zetten alle boortorens stil. Terwijl daar dan ook een enorme milieuramp aan de gang was. Ja, en nou, en of ja kijk, of nu heb ik een, een beetje paniek uh, op niks of zo. Nou, of kijk eens wat er in Rotterdam allemaal staat uh, in, in, in, in het botlekgebied. gebied: nou, Aan, ja, aan de petrochemische industrie. We hadden klein, een klein brandje in Moerdijk. Er kan altijd wat gebeuren. Dus uh, Je kunt op een gegeven moment alles al stilzetten. Maar ik ben niet zo voor uh, om, zodra er wat gebeurt, meteen overal paniek om te gaan zaaien en alles stil te zetten. Ja. En, uh, okay. nou ja, de wereld zit vol met gevaren en, uh, en je moet niet altijd alle risico's uitvlakken. Nee. Nee. Nee. Dank voor bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Rob Derks. Nou, ik ben uh, zeker uh, voor de stelling. Ik vind het dat het uh, zeer gevaarlijk is, sowieso kernenergie. Het hoeft maar één keer mis te gaan en dan, uh, ja, dan is het even wat duizend jaar bekeken. Hè, voor maar de... u, maar even, even voor de goede orde, u zegt u bent voor de stelling, maar de stelling is dus huidige ongerustheid in Europa over kernenergie is overdreven. Uh, nee, u zegt... is niet overdreven. Precies, dus nee, u bent zeker het... niet overdreven. Nee, Dus u bent nee. het niet eens met de stelling? Ja, ik ben het eens met de stelling, ja. Want uh, kijk, we hebben nog in honderd jaar dat we kernenergie gebruiken. Er zijn een aantal van ongelukken gebeurd waarvan... Nou, dit is de tweede, één van de grootste. Tjernobyl hebben we gehad. Nou, we zien wat de gevolgen zijn. Mm -hmm. Een groot leefgebied is onbewoonbaar voor, voor heel lang, voor honderden jaren. Wel. Ja. Nou, dat risico kun je niet lopen. Hey, maar dat, dat, 99... wat, daar, wat daar gebeurt is, dat, dat gaan we hier toch in Nederland niet meemaken? Zo'n tsunami en zo'n aardbeving? Er kunnen altijd omstandigheden zijn, maar in zin mis kan gaan. Of het nou een natuurramp is, of een terroristische uh, aanslag, of, of een menselijke fout, het zal nooit 100% veilig kunnen zijn. Nee. Dat geloof ik echt niet. Nee. En 99,9%, nou dat is het gevaar. Als het misgaat, is veel, de consequentie is veel ja. te groot. Goed, dank u wel. Ik zeg toch nog maar een keer even heel eigenwijs, want hij, hij zei dat hij het eens was met de stelling, maar hij is het dus niet mee eens. Uh, hij vindt het wel degelijk uh, dat we uh, dat, dat ons zorgen moeten maken. Stand.nl. goedemiddag. Goedemiddag, met Punt de Bruin. Zeg maar. Nou, ik ben het eh, niet eens met de stelling. De mensen moeten zich geen zorgen maken. Uh, de uh, kerncentrale is een veel veiliger uh, opwekking van energie als bijvoorbeeld de steenkolencentrale. De steenkolencentrale is een stille moordenaar. Als gevolg van het gebruik van een steenkolencentrale overlijden er dagelijks men wereldwijd vele tienduizenden op jaarbasis. Vanwege de uitstoot en zo ik. Vanwege he? de uitstoot. Ja. En als we kijken naar het aantal casuals wat er ontstaan is als gevolg van kernenergie, dat is inderdaad misschien wel enkele honderden. Als je ook de na-effecten daarvan ziet, is vele malen minder. En het emotionele traject rond de kernenergie, dat is waar de discussie fout gaat. Dat zou goed getrokken moeten worden. Kernenergie ten opzichte van de andere vormen van opwekking. En zeker nu we nog niet in staat zijn om voldoende te doen door middel van fotovoltaïs of windenergie. Zul je voorlopig een alternatief moeten blijven gebruiken. En dan is de meest verstandige kernheden. Met ja. die getallen moet je altijd uitkijken. Want ik hoorde bijvoorbeeld gisteren een deskundige over Tsjernobyl zeggen. Van, ik geloof dat er officieel acht mensen zijn omgekomen. Er gaan ja, ook, of 87, nee, maar er gaan ook verhalen van 20.000 of zo dus. Ja, alleen het, je moet inderdaad heel erg voorzichtig zijn met die cijfers. Uh, je kunt allerlei mensen die het ziektepatroon als gevolg van stralingseffecten hebben. Kun je erbij optellen. Maar hoeveel zijn er werkelijk als gevolg van ja. uh, de bestraling geraakt? En zijn er als gevolg daarvan zo ziek geworden dat ze ja. dan overleden zijn? Maar ja, precies. Maar dat, dat, dat blijft dus. En zeker in het geval van Tsjernobyl. Dat had ook te maken met, uh, met het bewind daar. Dat ook niet zo happig was natuurlijk om die gegevens naar buiten te brengen. Uh, dus ja. we weten dat nooit helemaal precies. Het uh, feit is dat het natuurlijk een risico is. Kernenergie. Sowieso. Kernenergie ja, is een risico. Maar ik rijd veel auto. En dat is nog veel risicovoller. En ja. dat doen we ook allemaal met elkaar. En dat is gewoon de, een manier waarop we nou eenmaal geaccepteerd hebben met elkaar rond te gaan. Energie hebben we nodig. Uh, afhankelijkheid van de energie zoals we die nu kennen, kent weer hele andere rare uitwassen. Als we kijken naar de fossiele brandstoffen, tot en met uh, het voeren van rare oorlogen rond de Middellandse Zee op dit ja, moment. Ja. En daar, daar kun je een stukje van oplossen. Nooit alles, maar een stukje ja. daarvan kun je oplossen door een voorlopig te kiezen voor een heel veilig ja. en goed traject met kernenergie. Goed, dank voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, spreek met Jeroen Betjes. Um, ik, vind dat het, uh, ik ben uh, tegen de stelling en ik denk dat het, er uh, is hier geen aardbeving, er komt hier geen aardbeving en geen tsunami, dat geloof ik allemaal wel. Maar ik denk dat het terrorisme erg onderbelicht blijft, want je ziet nu eigenlijk hoe eenvoudig het is om een, eh, relatief eenvoudig, om een hele kerncentrale buitenwerking te zetten. Je hoeft alleen maar de stroomtoevoer door te hakken. Ja. en dan, dan doet hij het niet meer ja. en dan... Ja, als het dus een, een centrale is die een vol bedrijf is. Dus u zegt, je hoeft nog niet eens zeg maar, een, een vliegtuig in zo'n kerncentrale te zetten. Bij wijze van spreken, je kunt alleen ja. al de stroom afsluiten. Ja, dan, en dan doet, hij, ja, dan doet hij het juist heel goed. <laughs> te goed. Ja, dan, dan wordt, hij, wordt hij te heet. Ja, dan is hij dus niet meer controleerbaar. Oh. Dus ik, wist, ik dacht dat die dingen heel ingewikkeld waren. Dat zijn ze ook. Maar om ze te saboteren is het <laughs> heel eenvoudig. Ja, zeg het me niet te hard, want dan brengen nee, we nee, mensen nog nee, op ja, een idee. Ja, liever niet. We, we, maar, maar, dat vind ik, dat is onderbelicht. Dat is een ja. heel, ik vind dat is een punt, vooral in onze tijden, dat dat uh, met het terrorisme en alles... Dat, ja, dat moeten we ah, ook... Ja, van Nistelrooy, de, de Europarlementariër, heeft het wel genoemd. Hè. Hij zegt van in die ja, stresstest dat... zou dat in ieder geval goed bekeken moeten worden. Ja. Dus in die zin wordt u op uw wenken bediend. Dank voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met de heer Van Rest. Uh, ik ben uh, voor de stelling dat het uh, overdreven is. Uh, en dat het niet overdreven is, hoor, daar ben ik voor... Want om één realiteit, geen emotie, maar de realiteit. Al die bedrijven zijn in particuliere handen. En een slager doet maar even grof: een slager die zal niet eerder zeggen dat zijn vlees bedorven is. als men de baaier eruit ziet lopen. Mm. He, begrijp maar, je wat maar, ik bedoel? Ja, dat er weet is, ik. Maar, maar, die, maar dat heb ik dus net ook aan Van Nistelvoren gevraagd. Die test moet echt door een onafhankelijke club worden gedaan. Ja, dat maar niet... de regering kan ook, geen regering kan op het ogenblik bij die kerncentrale... in zoverre, de, de, de Japanse regering, van al door... Eh, ja. ja, hoeveel is het nou? Hoeveel is ja. het nou? En dat gebeurt hier ook. Want het is in particuliere handen. Ja. Ja. Die beschermen, die gaan niet gauw zeggen het is mis. Dus we moeten ons echt wel ongerust maken, zegt u. Ja, en daar, daarom moeten we ons wel ongerust maken. Ja. Dank voor het bellen, meneer. En dat zeggen we tegen iedereen die de moeite... ...heeft genomen om ons uh, te contacten. Ik ga terug naar Lambert van Nistelrooy, CDA, Europarlementariër. Ja, even bij die laatste meneer beginnen. Hij heeft wel een punt natuurlijk. Uh, regeringen zijn ook afhankelijk van, uh, van mensen die daar, uh, ja, de techneuten die daar bij zo'n centrale werken. Ja, zeker. Uh, aan de andere kant de vergunningverlening en de controle, de handhaving daarvan, dat is wel degelijk. In handen van de overheid, en de overheid moet naar de burger kunnen zeggen, van de standaarden zoals ze zijn afgesproken, die worden voldaan. En nou, dan kan een bedrijf ook werken. En dan kunnen ze gewoon hun stroomopwekking uh, doen. Dus is, dat is keurig geregeld, in verantwoordelijkheden ook. Ja, um, oké, okay, dus, dus dat is afgedekt. Wat vond u van de rest van de, van de reacties ja, van mensen? Ja, ik merkte dat, dat vier uh, luisteraars, inbellers... het met mij eens waren dat uh, het de zorgen die nu bestaan wel degelijk uh, aanleiding moeten zijn om daar toch uh, ja, op te reageren. En dat doen we dus nu met die, die tests Elk van de centrales wordt opnieuw bekeken. Iedereen moet in de spiegel kijken of datgene wat er op papier vast ligt, of dat klopt. En of we er een tandje bij moeten zetten. Ja. Um... Wat me opvalt is trouwens dat mensen erg goed op de hoogte zijn altijd. Dat vind ik, toch, dat vind ik altijd wel mooi om te merken. Dat mensen dan inbellen en dan toch ja, echt precies weten ja, hoe ja, dingen politiek, zitten. Ja, politiek... Ik zit dus in het Europees Parlement. Ik vind het fijn dat mensen ten aanzien van energieopwekking... Hè, al of niet met kernenergie... dat ze daar goed van op de hoogte zijn. Op dit moment is het zo dat een derde deel van alle energie in Europa uit kernenergie komt. Dus dat debat is, is, is nodig. En nou, ik... Uh, wil graag meedoen aan de, aan de toekomstige ontwikkeling... van een zo duurzame mogelijke opwekking. En er hoort dan waarschijnlijk toch kernenergie bij. He, geen geen CO2-uitstoot daar. Nee. Um, nog even ook een reactie die uh, op dat forum wat ik al eerder noemde binnenkomen. Iemand die niet echt zegt van eens of oneens. Ik, ik merkte trouwens sowieso in de reacties dat dat een beetje moeilijk is. Hè? Van... Uh, mensen zeiden dan, ik ben het niet eens. Maar dan bleek uit hun uh, verhalen dat ze het juist wel eens waren. Of omgekeerd. Ja. En dat heeft natuurlijk ook met die stelling te maken. Want het ging over het feit of die ongerustheid in Europa nu overdreven is. Ja, uh, daar kun je het mee eens zijn. Uh, en, en de, toch conclusie, nee, de conclusie is dat hij dus niet, niet overdreven is. Althans, als ik naar de luisteraar uh, <lacht> uh, kijk. Hè, dat vond, dan, dat vond dan u dan ook weg, dan... geloof ik. En dat vind ik ook een <lacht> hele goede zaak. Want uh, ja, dit is toch ook onze eigen veiligheid, in ons eigen gebied, in de grensgebieden enzovoort. En met een blik op de toekomst. Ja, ik, ik, want ik, ik was bezig te vertellen dat er nog een, een soort van neutrale reactie op onze site is gekomen. Dus niet iemand die direct zegt eens of oneens, maar die zegt, uh, die zegt van ja, al dat geld en die kennis niet waren geïnvesteerd in de ontwikkeling. ...van kernenergie, maar bijvoorbeeld in de ontwikkeling... ...van duurzame energie, was die laatste nu veel meer rendabel geweest. Hoe kijk je ja, daar tegenaan? Ja, maar je kunt de wereld niet meer omdraaien in termen van ontwikkeling... Kijk, Frankrijk heeft bijvoorbeeld meer en meer een deel van zijn energie uit kernenergie gehaald... en uh, doet dat nog steeds met een groot succes. Dus je moet niet zeggen uh, dat de conclusie zou zijn... alles kan met, uh, met, met hernieuwbare energie worden opgewekt. Uh, voorlopig hebben we kernenergie erbij nodig. Het is ook een standpunt van het CDA, ook het standpunt van de Nederlandse regering. En als het over 30, 40 jaar anders kan, allemaal met uh, hernieuwbare energie... zonder kernenergie, laat het dan doen. Ja. Maar dat is dan een door de nu kan dat zeker nog niet. Goed, die stresstesten gaan er komen. U gaat nog even die vraag inbrengen... Hè, van dat we niet alleen ons richten op die kerncentrales... maar ook op die vrachtauto's en zo die daar rondrijden en uh, dat soort dingen. Heel helder. Oké. Okay. Ja. Uh, dank voor uw bijdrage aan Stand.nl. Europarlementariër voor het CDA, Lambert van Nistelrooy. Um, en nogmaals, er was wat verwarring over wel of niet uh, eens met de stelling. Maar goed, dat is toch veel gestemd. En ik ga u de tussenstand nu melden... Want uh, u kunt de hele middag blijven reageren trouwens op onze site. 1662 mensen hebben gestemd, 53% is het eens met de stelling, 47% is het oneens. En ik ga u nog even doorverwijzen naar 1 april, want dan uh, viert standpunt.nl zijn 10-jarig jubileum. Gaan we doen met een uitgebreide jubileumuitzending, maar ook op de site zijn er allerlei speciale acties. Zo kan iedereen zijn of haar eigen stelling indienen. Die maakt dan kans om daadwerkelijk ook op de radio te worden gebruikt. Het wordt een hele uitzending dan over die, uh, die, dat onderwerp wat u naar voren brengt. Dus maakt u zich zorgen over een bepaald maatschappelijk thema. Laat het ons vooral weten. Um, en doe mee aan de jubileumprijsvraag. Maak bovendien kans op een debattraining van wereldkampioen debatteren Lars Duursma. Nou, wie wil dat niet? Kijk snel op de site voor meer informatie. www.stand.nl Elsbert is hier met de onderwerpen voor Dit is de Dag. Ja, tien jaar alweer, Jurgen. Tjonge. Nou, we gaan het hebben natuurlijk over Japan met elke partien. Van VTM, eh, zender in België, is net vanochtend teruggekomen uit Japan. Als een van de eerste journalisten die het land zijn ontvlucht... vanwege de mogelijke gevaren rond de, de kerncentrale. Mietje Faber heeft een boek geschreven, Te Wapen. Hij heeft eh, zich bemoeid met veel conflictgebieden, zoals je weet. Is ook wel wat anders gaan denken over militaire interventie in die gebieden. En heeft daar zo zijn gedachten over. En dat is natuurlijk zeker gezien het feit dat we niet ingrijpen in Libië op dit moment. Wel een interessant onderwerp. En Erik Borgman die gaat proberen te duiden hoe wij omgaan met zoveel rampen tegelijkertijd. Want het zijn er een heleboel op dit moment. Ja, zo is het. Um, dat uh, zometeen na tweeën. Dit is de dag. Elsbeth Goetelke en Thijs van der Brink samen. Ik wens u vast een prettige voortzetting. Goedemiddag.